Fans van Naanzinnig voordeel opgelet! Nu naar Aldi voor één ster beter leven slagersrookworst Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 169. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. Fans van voordeel, Aldi. Het is nu al zomerseil bij Toei.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 4 uur, goedemiddag. Een hele goede middag, muzieknieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuidelijkom. Goedemiddag. De stevige staking in de jeugdzorg zijn voorbij. De laatste was vandaag in Amsterdam. De afgelopen weken legt het personeel op verschillende plaatsen het werk kort neer voor een betere CAO. FNV zegt dat de werkgevers nog niks van zich hebben laten horen daarom gaat de landelijke staking over een paar weken gewoon door. Dan naar Limburg. 42 fans van Rode EC zijn voorlopig niet meer welkom bij hun club in Kerkrade. Begin deze maand klonk het zo in het stadion bij de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De wedstrijd Roda-Ado werd na het afsteken van het vuurwerk gestaakt. Na onderzoek zijn 42 mensen in beeld gekomen voor het tijdelijke stadionverbod... en dat geldt tot eind volgende maand. Er zijn steeds meer reacties op de arrestatie van de Britse oud-prins Andrew... voor wangedrag. Andrew is de jongere broer van koning Charles... en zit nu in een gewone cel zonder speciale behandeling. Koning Charles is geschrokken en zegt dat het nu aan de rechter is. Volgens de Britse premier Stormer staat niemand boven de wet... Zo maakte de BBC het nieuws voor eerder vandaag bekend. The prince, Andrew Mountbatten Windsor has been on suspicion of misconduct in public office. En mogelijk speelde Andrew in het verleden gevoelige info door aan zakenman Jeffrey Epstein. Ja, dit is wel even een dingetje, hè? Dit. Zo. Maar wat ik ook nog grappig vind, kijk, Engeland zit er echt uh, bovenop met uh, vervolging en, en, en dit soort dingen. Amerika hoor je eigenlijk helemaal niks over. Ja, wel wie er op die lijst staat, maar die pakken niet zo door zoals de Engelsen dat nu doen. Dus dat nu die, die Prins Andrew eventjes wordt aangepakt.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 in Armenië. En dan gaat het weer van weer plaza. Veel plekken grijs en wat motregen. In het noorden droger en wat zon. De wind maakt het vooral voor het gevoel ijzig koud. Morgen wisselvallig en iets zachter. Flitsmeister dan, 34 files in ons land. Je hoort ze vanaf een kwartier. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij de Hocht, 6 kilometer en 3 kwartier vertraging. En op de A15, Ridderkerk-Gorkum, bij hardingsveld giessendam 7 kilometer, kwartiertje. En flitsers zijn er niet. q Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. De Q-middagshow van donderdag. Ja, frisse en vooruit. Ja, we starten vandaag met Armin van Buur en de Chevys. En Larger Than Life... Larger Than Life op Q-Music. Maakt het. Zes minuutjes over vier. Een warm welkom. Het is donderdagmiddag. Dit is de Q-Middagshow. Tot zeven uur vanavond. Met daar Bram Krikke. En daar Tom van der Weerts. Laatste keer voorlopig dat we op het plekje van onze vriend Domien zitten. Nou, maandag is hij terug. Ja, dan is de Olympische Spelen natuurlijk ook voorbij. Zit Mattie weer in de ochtend bij Marieke. Ja, zo snel gaat het dan. Hè? Ja, dan is die stoelen dan echt helemaal weer ten einde. Wel jammer. Ik, ik vind het... Het uh... zat er net lekker in. Nou, dat sowieso, maar ook dat die spelen dan afgelopen ook zijn. Ook dat, ja. Het is toch heerlijk, zo'n behangetje die je de hele dag hebt... met al die sporten die je normaal nooit kijkt. Ik zet hem vast aan trouwens hè, op het schaatsen, want het begint vanaf uh, half vijf. Is, is het, het toch? De 1500 meter bij de mannen. Oh, ja. Ja, de, de, de last dance, hè, van, van Kjeld Nuis. Ja, Joep Wenemars, Tijm Snel, we gaan ze allemaal weer zien. Ja, nou, we gaan het zien. We houden je natuurlijk ook op de hoogte. Dat uh, gaan natuurlijk ook uh, Mattie en Luc doen. Daar gaan we later nog mee schakelen. Uh, we zijn natuurlijk ook benieuwd uh, hoe jij je dag verder invult. Wat heb je allemaal gedaan? Wat ga je nog doen? Ja, check even lekker bij ons in. Dat kan via de Q-app, met een berichtje, met een spraakmemo... met een filmpje, een foto. Joh, pak lekker uit, zou ik zeggen. Pak lekker uit? Wat klinkt die radio weer lekker? Wat klinkt die radio weer goed? Wow, en Bram, is bij jij een Ach, onze René Karst. Oh. Kijk je muziek, van Three Doors Down, Kryptonite komt eraan. Nou, Marshmallow and Jelly Roll en Holy Water. Nice and Mum Hits. Hits. Kijk je is Marshmallow. Y'all, yeah, it is your boy Jelly Roll. You sounds better with you. I heard it to a leg going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels call you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 with you Cue music Ik zie je Three Doors Down, Kryptonite, Back Your Music. Een liedje wat je toch sinds twee weken ja, met een kleine traan wil kunt luisteren. Twee weken geleden dat Brad Arnold de, de zanger en oprichter van Three Doors Down overleed. Ja, treurig zeg. Jong ook hè? Ja, 47. Ongeneeslijk ziek was. Ja, vreselijk. Heel droevig. Hé, hey, we checken even de Q-Music app. Wat komt er allemaal binnen? Nou hier... Uh... nou, Geen droevige dag bij Christine. Zondag babyshower, dus nu lekker aan de knutsel. Maakt ze een luide taart? Ik denk het, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, die is jou wel bekend natuurlijk. Zeker. Ja, dat is wel leuk hoor. Alle mensen die dan langskomen met cadeautjes voor de kleine. Zeker. Ik zie uh, Sharon op weg naar huis vanaf een dagje in Nijmegen. Uiteraard Q aan in de oortjes. En dinsdag begin ik met mijn nieuwe baan. Spannend. Spannend. Ja, wat ook spannend is, ik zie hier een berichtje van Anoniem. Dan weet je het nooit. Maar die stuurt, ik ga vanavond kijken bij een eventuele eerste auto. Super spannend en leuk. Heel leuk. Uh, Diego is erbij, de hele dag gewerkt. Nu klaar, even tanken en dan nog even shoppen. Rick zegt, even nog file rijden en dan gezellig naar de motorbeurs. Ja, en ik zag een bericht van Jelle binnenkomen in de hebt En ik had Jelle eigenlijk al gebeld voordat ik het bericht ja. helemaal had afgelezen. Jij, jij zei al meteen, we moeten Jelle bellen. We moeten <laughs> je, waarom wil jij zo, Jelle zo graag bellen? Ja, Jelle is nu al mijn vriend. Jelle, goedemiddag. Hey, hallo. Hallo, wat ga je doen? Nou, ik ben onderweg naar een barbecue-workshop. Oh, een barbecue-workshop. Barbecue, ja, dan snap ik het haar. En, en wat voor workshop? Uh, een winterspecial, in België. Kijk, zo ook helemaal in België joh. Hoe lang moet je daarvoor rijden? Uh, een uur, ongeveer uur tot uur in oh. een kwartier. Dus het en, valt en, nog en mee. En doe je dat vaker, barbecue-workshops? Ja, ja, ik doe het al vaker. Ik geef ook workshops en ik volg workshops. Ik, vind, ik vind het altijd leuk. We hebben, we hebben met een pro te maken. Ja, ik hoor het, ja, zo. Wat is jouw uh, signature barbecue dish? Uh, krokant buikspek. Dat vind ik echt oh, fantastisch. Zo, dat is lekker even. Ja, ja. jij ja. zit hier ja. al helemaal ja. te watertanden. Ben je ook van de Pork Belly Burnt ends? Ja, ja, zeker. Die heb ik vorige week nog gemaakt. Kijk, ja, ik ja. ook een paar weken geleden nog. Dat is ook Goed, uh, moeten jullie anders zijn Dat zijn, zijn uh, buikspekblokjes. Ja, laat, ik had ja. een beeld. Ja, heerlijk, heerlijk. Ik had een beeld. Nou, wat, wat heerlijk. En zelfs dus in de winter slinger jij dat ding gewoon aan. Ja, die gaat uh, elk seizoen aan. Dat maakt niet uit uh, wat voor weer het is. En wat voor barbecue heb je dan? Kamado. Zo'n gas? Zo'n uh, gasbarbecue. Een uh, Big Green Egg. <laughs> gasbarbecue gas is geen barbecue, hè? Ja, ik had toch uh, lekker barbecue bij gasbarbecue. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is opwarmen. Ja, maar het is wel praktisch. Het is ah, ook heel... nee, nee, we moeten gewoon nou, een ei. Iedereen moet doen wat hij leuk vindt. Alleen ik vind uh, een Big Green Egg heel leuk. Ja, nou, voor ieder wat wil. Jij vindt dat ook, hè, Tom? Zeker. ja, ah, ja Fantastisch, ja. kan niet wachten. Ja, ja hé, hey, jongens. En ja, Tom, dit had, dit had ook prima uh. gewoon <laughs> even tussen jullie samen ja. kunnen zijn. Nou, tot slot dan, met, uh, wat ga je straks allemaal maken, Jelle? Weet je dat al? Uh, nou, ik denk, ja, ik ga naar België, dus het zal wel een stookpotje worden. Maar het hebben een hele avond. Het is echt van zes tot elf. Oh. Kijk aan. Nou, dan, uh, dan ben je nog wel even bezig. Nou, stuur ook een fotootje als het allemaal is gelukt. Ja, en uh, misschien uh, stuur even een boxje langs. <laughs> ja, ik zal een foto sturen en uh, we zullen zien wat we kunnen regelen. Ja, ja, smakelijk! Oké, okay, hoi. Yo, en succes. Goeie. Hoi, hoi. Oh, God, ook zin om dat ding weer aan te steken. Oh, zeg. wat lekker. Yeah. ZANG Okay, <laughs> hurry up, I'm waiting. Same Rolband en maan stiekem bij Q-Music. Bijna half vijf, het laatste nieuws komt er zo aan met Nathalie. Ja, ons land is misschien over een paar jaar twee olympisch kampioenen rijker. Niet bij het schaatsen, maar bij welke sport, dat hoor je zo. Ja, en daarna bijna kwart voor vijf. Zometeen, zo verdubbel je salaris. In één minuut. Goedemiddag, ik ben Bob, 37, kom uit Utrecht en werk als courier. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Nu bij Dirk. Onigsoep. Diverse varianten voor maar 99 cent. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Het is nu al zomersale bij Doui.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 Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld of ga naar electroworld.nl. Verdubbel je salaris. Wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Mm.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 Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn twee files langer dan een kwartier. De eerste op de A15, Ridderkerk-Gorkum, bij hardingsveld giesendam Het komt door een ongeval, 6 kilometer en een half uur. En op de A58, Tilburg-Eindhoven, bij Batendorf, 7 kilometer, kwartiertje. Ja, en flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het is grijs, maar overwegend droog, met een graad of 4. En morgen is het bewolkt en regenachtig. Maar dan wordt het wel maximaal 9 graden. Dus we gaan weer een beetje omhoog, gelukkig. Lente, kom maar door. Zo is het. Het is exact half vijf. Het laatste nieuws krijg je van Nathalie van Zuilukom. Goedemiddag. Toch wel het nieuws van vandaag. De Britse oud-prins Andrew is opgepakt. Notabene op zijn verjaardag. Zo maakte de BBC het nieuws bekend. De voormalige Prins, Andrew Mountbatten, Windsor, has been arrested on suspicion of misconduct in public office. Ja, Andrew wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan misbruikzakerman Jeffrey Epstein. Dat zou hij hebben gedaan in de periode dat hij handelsgezant was voor Groot-Brittannië. Dat wordt dus gezien als een ambtsmisdrijf. Wat er dan precies is gelekt, dat is nog niet bekend. Er is al de hele dag een groot politieonderzoek aan de gang, onder meer op zijn landgoed. Andrew zit nu vast in een gewone cel. En geen voorkeursbehandeling, zegt de BBC. Later wordt hij dan nog verhoord over de zaak. Er komen veel reacties ook vandaag op zijn aanhouding. Koning Charles, zijn broer, is geschrokken... en zegt dat het nu aan de rechter is. Volgens de Britse premier Starmer staat niemand boven de wet. Ook Andrew niet. En kroonprins William en prinses Kate... staan ook achter die verklaring van koning Charles. Uh, ja, dit is dus een andere zaak die losstaat van de misbruikzaak... waar Andrew ook mee wordt verband gehouden met Jeffrey Epstein. Andrew zou namelijk in die Epstein-favels voorkomen... en wordt verdacht van seksueel misbruik. Ja, of... Jij smult hier wel een beetje van, of niet? Oh, smult hiervan. Als in je vindt het zeer interessant. Ja, het is een zeer interessante ontwikkeling, ja. Kijk, normaal uh, staat het uh, koningshuis, zeker het Britse koningshuis... altijd wel een beetje boven de wet. Uh, natuurlijk niet officieel, maar zo gaat het wel, weet je. Dan wordt iemand een beetje uit de wind gehouden. Uh, nou, Andrew heeft best wel lang de dans ontsprongen. Maar nu, uh, ja... Tot vandaag. vandaag. Uh, ja, of zijn verjaardag ook, hè? Ja, van Charles, toch? Andrew. is het Andrew. Nee, Andrew, oh, is Andrews graag vandaag, vandaag 66 geworden. Nou, nou. Klop, klop, politie. Ja, mag je de lik in? Ja. Nee, het is zeker, zeker interessant. En ik ben ook benieuwd wat voor staartje dit nog krijgt. Ja, langer waarschijnlijk. Dan de Olympische Spelen. Alle ogen naar Milaan. Daar gaan Kjeld Nuis, Tijm is Snel en Joep Wenemars op jacht naar goud. Op die 1500 meter schaatsen. Nuis pakte op zowel de Spelen van 2018 als 2022 goud op deze afstand. En hij wil vandaag weer pieken, hoort de NOS. Ja, dat hoop ik heel erg. Ja, nog steeds hoor. Tenminste, om mij uh, met een glimlach hier de hal te zien verlaten... dan wil ik wel heel graag een medaille winnen. Ja. Ja, de vrouwen komen morgenmiddag in actie. Ja, de eerste rit in de 1500 meter is inmiddels geweest... van een Belg en een Koreaan. Top. Dus we wachten op een uh, hoofdrit 11, 12, 13 voor de Nederlander. Voor de eerste Nederlander. Ja, uh, Oké, okay. maar het gaat altijd wel snel. Zeker. Straatsen, snowboarden, shorttracken... ja, het zijn bekende wintersporten... waar Nederlandse sporters ook te zien zijn op de spelen. Maar misschien komt daar over een paar jaar een sport bij. Namelijk mogulskiën. Een soort freestyle-skiën. Oh. Mogulskiën. De vrienden Sebastian en Jules... timmeren hard aan de weg hier om meer groot in te worden. Bij mogulskiën ga je op skis over hobbelige pistes... en dan doe je aan het eind een mooie truc. Dan ga je achterwaarts of nou, noem maar op. Maar 60 kinderen in ons land doen dit. En Sebastian en Jules zijn daar dus één van. Het het is een passie waar ze het hele jaar door mee bezig zijn, vertellen ze in het Jeugdsjournaal. Het is kei leuk, want je voelt je heel vrij als je springt en uh, gaat skiën. Wij hebben thuis uh, natuurlijk geen bergen. Dus wij moeten heel veel naar het buitenland. Vijf, zes keer per jaar. In een uh, dan gaan we een week. Ja, dan gaan ze naar het buitenland. Maar in Nederland trainen ze ook in de zomer, maar dan doen ze dat op waterskiën. Uh, de jongens zijn nu in Milaan om hun idool te zien. Dat is de Canadese Michael Kingsbury, die nu Olympisch kampioen is in het freestyle. Een soort freestyle-skiën, mogel skiën uh, Maar ze zijn er ook om alvast een beetje te snuffelen aan de toekomst. Je kan al die volwassenen zien die daar zitten te skiën en coole tricks zitten te doen. kan je ook zelf van leren. En uh, ja, zo hopen wij natuurlijk ook te skiën later. Wie weet over een jaar of tien. Ja, nou, het zou mooi zijn. Kijk, we blinken natuurlijk uit in dat schaatsen. Short trekken ook. Ja, dat ja. vind ik ook wel schaatsen eigenlijk. Uh, maar de, de sneeuwsporten, ja, daar zijn we wel een beetje aanwezig. Maar niet echt. Dus nou, dit soort jeugd. Ja, graag. schrijven eens op. Sabas en Jules. Dat we, dat, dat, wie staat er nu bovenaan op die medaillespiegel? Uh, Italië en Noorwegen, denk ik. Ja, die, die kunnen hun biezen pakken straks. Ja. Sabas en Jules komen eraan. Zo is op het. Op de skis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 van uh, Joran via de Q-Music app. Ja, ja, het salarisspel. Inderdaad, het salarisspel. We gaan het weer doen. zometeen om kwart voor vijf. Verdubbel je salaris in één minuut. Gisteren bleef telco hangen op zeven vragen goed. Ja, maar eergisteren lukte het dan wel. Ja, ja, dat, heel... was ja dat was Malou. En dat was Malou. Ja, dat is fantastisch. En daar gaan we natuurlijk weer voor. Dat zou een fantastische afsluiter van onze... Ja, acht, op periode middagshow, periode zijn. Ja, ja, ja. precies. Uh, straks gaan we koerier Bob bellen. Die mag uh, dan proberen om zijn salaris te verdubbelen. Ja, uh, wat hij verdient. En of hij dus gaat verdubbelen, dat hoor je zo. Eén liedje nog. En wel deze. Somber, homewrecker op Q-music. MUZIEK Ik Nou, nog een paar seconden, dan is het kwart voor vijf. We gaan het doen. Verdubbel je salaris. In één minuut. Pop, goedemiddag met Tom en Bram. Goedemiddag Tom en Bram. Hey, voelt uh, de donderdagmiddag voor jou als bijna weekend... of uh, moet je nog even buffelen? Nou, morgen nog even één dagje buffelen en dan zijn we er weer. Ja, zo dan dan is het een... weekend. bijna, bijna weekend. Yeah. Ja, daarom. En wat ga je dan allemaal uitspoken in dat weekend? Ik heb een feestje. En uh, zondag ga ik lekker uit eten met mijn ouders en mijn vrienden. Nee, klinkt als een super weekend. Ja, en, en des te lekkerder natuurlijk als je nog even een salaris verdubbeld zou voor dat weekend. Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, want uh, wat voor beroep heb jij? Ik ben koerier. Koerier van wat? Ja, van alles. Wij doen rouwkaarten, wij doen pallets, wij doen uh, ja, eigenlijk van alles wegbrengen. En, en zit je dan alle dagen in de bus of op de vrachtwagen of wat? Uh... Nee, vandaag heb ik toevallig de planning gedaan ah. en morgen ook nog en dan volgende week weer op de bus. En uh, wat verdien je daarmee? Uh, 3000 euro netto. hoeveel uur? 40 uur in de week. Dan, Bob, gaan we spelen voor 3000 euro. Bram heeft voor jou 10 vragen. Worden die alle 10 juist beantwoord... dan wordt je maatselaris van 3000 euro verdubbeld. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen die krijg je dan op het einde. Binnen die minuut nog een keer gesteld. Moeten dan goed beantwoord worden. Komt er een fout antwoord, is het helaas wel direct afgelopen. En dan gaan we tellen, want je krijgt 10 euro per goed gegeven antwoord in dat geval. Ja. Nou, dat is duidelijk. Nou, dat is mooi. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Jij ook. Ik ook. Heel veel succes. Tijd gaat lopen. Hoeveel seizoenen heeft een jaar? Vier seizoenen. Maak het spreekwoord af. Boontje komt om zijn? Loontje. Hoeveel is 8 keer 12? 96. Bij welke sporten heeft Nederland tijdens deze Olympische Winterspelen... de meeste medailles gewonnen? Uh, Shorttrack. Oei. Nee. Oh nee. Oh, schaatsen wou ik zeggen. Ja, maar ik zei Ja. Oh. Ik snap het helemaal. Want ja, short, short track, daar was het natuurlijk ook. daar is Nederland zo ontzettend goed in. Pop, ik heb een klein uurtje geleden deze vraag weggegeven bij Wim. Ah, ja toen zat ik net niet te luisteren. Ach, ja, dat is balen inderdaad. Uh, ja, dat was oh, het ook weer Zes om negen medailles. Ja. Zes bij het 9 negen bij het schaatsen. Ja, dat klopt. Inderdaad. Balen. Balen, balen, balen. ja, um, nou ja helaas. Ja, je hebt wel uh, drie antwoorden goed. Dus je krijgt uh, 30 euro van Q-Music en Tempo team. Nou, dat maakt in ieder geval de drankjes goed met, uh, ja. met de familie uh, ja. zondag. Doe, doe er maar een dubbele. Nou, gaan we doen. Uh, Bob, leuk je te spreken. Wie weet, tot een volgende keer. En alvast een mooi weekend. Ja, goed weekend. Goeden. Hoi, hoi. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music app.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 Hey San, Sam Veld op je muziek. Bijna vijf uur. Nathalie heeft zo meteen het laatste nieuws. Ja, voor wie niks heeft met wintersport, er is ook voetbal vanavond en daar praat ik je zo over bij. En direct daarna muziek van Jennifer Lopez.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 ook lekker voordelig, 1 ster beter leven Geros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines, groene kiwi's per kilo slechts 1,99. Aldi. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 52 miljoen. Pak nu je kans, Kop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus. 5 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. De muzieknieuws van nu.nl. Met Nathalie van Suilecom. Goedemiddag, beginnen in Utrecht. Daar is de sloop begonnen van drie huizen in de